Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet wil zelf kunnen beslissen of familieleden van statushouders naar Nederland komen. De rechter bepaalde vorige week in verschillende zaken dat familieleden ook mee mogen reizen en het kabinet probeert die uitspraak nu helemaal te laten schorsen. Volgens het kabinet mogen statushouders hun familieleden pas later overkomen als ze in Nederland een huis gevonden hebben. De universitaire ziekenhuizen in ons land vinden het niet nodig om landelijk maatregelen te nemen tegen het RS-virus. Dat is de conclusie na een overleg tussen de zeven ziekenhuizen vanmiddag. Veel kinderen liggen met dat RS-verkoudheidsvirus in de ziekenhuizen, maar de situatie is nog onder controle. En er is dit jaar een record hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het gaat om meer dan 671.000 kilo. Het Openbaar Ministerie weet wel wie dat spul koopt. De kopers zijn eigenlijk een grote diversiteit aan mensen. Maar met name hele jonge mensen. We zien ook dat de mensen steeds jonger worden die dit vuurwerk kopen. Maar de doelgroep is voor een deel jongeren, maar ook de wat jongere mannen. De politie komt zelfs jongens van 13 of 14 jaar tegen die illegale knallers bestellen. Je ziet deze maand de ene na de andere vuurwerkzaak uit de grond schieten. Maar iets wat je niet heel vaak ziet is een kapper die zijn hele zaak laat ombouwen tot vuurwerkwinkel. In Heemskerk in Noord-Holland kijken ze er niet meer van op, want het gebeurt daar al 50 jaar. Ik ben met mijn vader begonnen tussen kerst en nieuwjaar, we hadden we het stil. En toen dachten we, we gaan wat opvulling doen en dat is met vuurwerk. Maar het is ieder jaar wel weer even puzzelen hoe kort het aan gaat pakken. Na denken van hoe gaan we het zo snel mogelijk ombouwen. Want we hebben maar één dag om om te bouwen en we moeten het in één dag weer terugzetten. Zetten, want op 3 januari gaan we weer open om te knippen. Ja, en dan ruikt ze kapperszaak waarschijnlijk weer naar haarspray in plaats van buskruid. Krijg je nog het weer, nu nog droog en zo'n 7 graden. Later vanavond en vannacht gaat het overal regenen en dat blijft morgen ook zo. Dan wel ietsjes warmer met zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 Utrecht Almere staat bij huizen 4 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met nu de herhaling van ZFM Kerst. To see our long-lost friends We have snow and wishes now Mistletoe and kisses now Goedemorgen luisteraars en welkom bij ZFM Jazz op deze eerste kerstdagochtend. Mijn naam is Jaap Vennekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Marbella. En also a special Happy Holidays welcome as well for our English speaking listeners. Especially Florence 9 in Macau. Ik wens u allen een Merry Christmas. Zoals u op de ZFM Jazz Facebook pagina hebt kunnen lezen, draai ik deze uitzending een veelheid aan jazzuitvoeringen van bekende en minder bekende kerstsongs. Veel jazzartiesten hebben gekozen om een nogal suikerzoete kerstcd te maken met veel strijkers en belletjes. Die heb ik zoveel mogelijk vermeden bij het samenstellen van dit programma. U hoort dan ook een ruime keuze aan echte jazznummers... van een keur aan uitvoerende muzici in kleine en grote bezettingen. Ik begon deze uitzending met een nummer van Joke Bruis van haar cd When Christmas Time Is Near... Zij werd begeleid door Jean-Louis van Dam op piano en synthesizer... Hermine Deurlo op harmonica... Martin Oster op gitaar, Edwin Corsilius op bas... Frits Landersbergen op drums en Jeroen Rijk op percussie. En als tweede staat nu klaar Scott Hamilton... van, uh, een serie, van een, twee cd's genaamd A Concord Jazz yes Christmas... en dit is volume 1 gaan we luisteren naar Christmas Love Song uitgevoerd is dus door Scott Hamilton op tenor en El Plank op piano. de eerste Big Band uh, van vandaag beluisteren. Uh, nee, dat is het volgende nummer, pas een van de volgende nummers. Ik verkijk me. Uh, we gaan nu naar uh, een uh, grootheid op uh, Hammond Organ luisteren, namelijk Jimmy Smith. Jimmy Smith wordt begeleid door Quinton Warren op gitaar en Billy Hart op drums. En uh, Het is een opname gemaakt door de wereldberoemde Rudy van Gelder in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Uh, het nummer staat op de LP Christmas Cooking. We gaan luisteren naar Jimmy Smith met Jingle Bells. <middels> Oh, En zo wordt Jimmy Smith uitgeveed met zijn jingle bells. Uh, het tweede vocalnummer van vanochtend, uh, daarvoor, dat neemt Ella Fitzgerald voor haar rekening. Uh, ze wordt begeleid <coughs> pardon, door een studioorkest uh, van Frank de Vol. Het is een opname uit 1960 van de CD Ella wishes you a swinging Christmas. Luistert u? Now, the Good Morning Blues. It's Christmas time And I want to see Santa Claus Yes, it's Christmas time Santa Claus Gonna ask him for my baby. Ain't that a real You me. <laughs> staat klaar de Count Basie Orchestra. Uh, weliswaar niet een opname waar de Count zelf nog uh, de bandleader was. Die uh, overleed uh, op 26 april 1984. Maar het orkest ging door en staat nu onder leiding van Scotty Hart. Uh, opname uit 2015 van uh, de kerstcd van de Count Basie Orchestra... Getiteld A Very Swinging Basic Christmas. We gaan luisteren naar Little Drummer Boy. We'll <laughs> Ground Orchestra, Little Drummer Boy. ZFM Jazz. Yes. En uh, afgelopen zondag, dus vandaag een week geleden, uh, was er een fantastisch concert uh, in de krocht georganiseerd door uh, Jazz in Zandvoort, uh, Hans Rijmers en zijn team. En daar trad op uh, Madeleine Bell. De tent zat helemaal vol en het was een sfeer werkelijk fantastisch. Uh, nou, dat is de reden dat ik natuurlijk ook in deze kerstuitzending... Uh, een nummer laat horen van Madeleine Bell. Uh, zij bracht in uh, 2004 uit een cd genaamd Blue Christmas... En ze wordt uh, op deze CD begeleid door Cor Bakker op piano en keyboard. Peter Tia op gitaar. Frits Landersbergen afwisselend op vibrafoon en drums. Edwin Corsilius op bas en Jeroen Rijk percussie. Uh, we hoorden al hoe Ella Fitzgerald Gerald de Blues had zo even. Uh, Madeleine Bell zingt, Santa Claus got the blues. Christmas Eve. I met Santa hitchhiking. He was down on his knees. He got in my car. I could see he was crying. He said, times ain't been so hard since on strike I don't have enough toys it's gonna be a sad Christmas for some of these little girls and boys I got to make time up but I've been traveling by day Dat was Madeleine Bell die zong over Santa Claus die de blues had. Snel door met uh, een grotere bezetting, Stan Kenton en zijn orkest. Oh Come All Ye Faithful. Dat was uh, Stan Kenton's interpretatie van O oh, Come All Ye Faithful. Met die typische Stan Kenton Orchestra sound. Een uh, soliste nu even. Marion McPartland, de pianiste, speelt God Rest Ye Merry Gentlemen. En ook dit kwam weer van die verzamel Concord Jazz Christmas CD. Een opname uit 1994. Solo-uitvoering van God Rest You, Merry Gentlemen door Marion McPartland. Op Eerste Kerstdag mag Lionel Hampton natuurlijk niet ontbreken. Uh, luistert u naar zijn uitvoering van White Christmas. en wel Tony Bennett samen met zijn dochter Antonia. Ze worden begeleid door de Count Basie Big Band en luistert u naar I've Got My Love to Keep Me Warm. The snow is snowing The wind is blowing I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. overcoat off with my glove i need no overcoat i'm burning with love my heart's on fire the flame grows higher No! Ja, dat waren Tony en Antonia Bennett. Uh, dan heb ik nu uh, iets klaarstaan uit uh, Canada. En wel, de Canadese jazzzangeres jazz -zangeres Diane Panton. Uh, ook zij bracht een uh, kerstcd uit... getiteld Christmas Kiss in 2012. En uh, sorry, uh, eens even checken of ik dat nu gelijk zeg. Ja, uh, Diane die zingt... Uh, ik herinner me niet meer of ze op deze uh, CD ook nog uh, uh, instrumenten speelt. Maar in ieder geval, dat maakt niet uit. Uh, we luisteren naast Dn met Guido Basso op trompet en vlugelhoorn. Red Schwager op gitaar en Don Thompson op bas. Kissing by the mistletoe. Dat was de stem van Diane Panton. Uh, ook Dave Brubeck maakte een uh, kerstcd, een uh, solo-cd, uh, uh, in 1996. Getiteld Dave Brubeck Christmas. Luistert u naar Dave's interpretatie van Silent Night. Dat was Dave Brubeck en het laatste nummer voor het nieuws en de boodschappen komt van Karen Ellison. Karen Ellison, vocal, wordt begeleid door Paul Smith, piano, Rod Fleeman, gitaar, Bob Baum, bas en Todd Strait, drums. Coventry, carol.